Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Palestijnse president Abbas wil dat de Verenigde Staten meer druk uitoefenen op Israël. Hij wil internationale bescherming voor Palestijnen. Dat zei hij bij een spoedberaad van de Arabische Liga in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman roept Israël op... om de belegering van de Gazastrook te beëindigen. Ook roept hij Hamas op om alle Israëlische gegijzelden vrij te laten...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 Australische havens worden logistiek aangestuurd door een bedrijf uit Dubai. Het bedrijf zegt dat schepen nog wel kunnen worden gelost, maar dat vrachtwagens met containers het terrein niet meer kunnen verlaten. In Hamburg zijn gisteravond meer dan 30 mensen gewond geraakt bij voetbalrellen. Die braken uit rond de wedstrijd tussen Hannover 96 en St. Pauli. Onder de gewonden zijn 15 supporters en 17 politieagenten.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 Discovered. I see you, I see me like a lost memory It's appearing out of the blue All oh, this new that I see Now I truly perceive there is more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 Trusting ourselves Sharing our feelings Believe me, if only I could I'd make this world a better place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 En ook nog uh, een uh, kerstconcert wat eraan gaat komen. Sprak vanmorgen Hans uh, Botman met Fred Kuiters en uh, Peter Tromp. Welkom uh, Peter en Fred. Oh, Dank je uh, Allebei lid van het Zoonvoorts uh, mannenkoor. Zoals het nu nog heet. He? Het het nu heet, het nu heet zoals ja, ja. het nu nog heet. Zoals het nu nog heet. En uh, zij hebben een afscheidsconcert. Uh, wanneer is dat uh, precies? Dat, dat is op ze. 19 november. 19 november, dat is ja. eigenlijk dezelfde dag als de Eertocht van ja, ja, ja, Dat maakt het extra feestelijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, het, het Hij was... komt ook langs, of dat weet nou, je. Het, we hebben horen uh, fluisteren dat Sint een kaartje heeft gekocht. Echt <laughs> maar. <Ja>, via internet. <laughs> nou, dat is ja. wel heel knap. Ja, ja, Sint is heel modern tegenwoordig. Ja, ja, ja dat is leuk. Maar, maar het je... valt inderdaad samen. Ja, want je kunt er nog kaartjes verkopen natuurlijk. Hè. Uh, ja. Ja. ja, er zijn ook kaarten beschikbaar bij uh, Boekhandel Bruna. Ja.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 met een, met een kerstlied. Wat voor allebei de partijen nieuw was. Ging erg goed. Dus leuk. Heel, heel leuk. Dus jullie zaten meer, op een gegeven moment... 5, 50, meer dan 50, 50, 50. mannen 50. en ja. vrouwen ja. in de zaal. En... Uh... Ja.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 En ja. dat kerstconcert is met meerdere koorden, begrepen met? de, de Beachpopzingers ja. en met het ja. Zandvoorts Vrouwenkoor. Oh, oké. Okay. Initiatief al jaren geleden van Angelique Schouten. Waarom? Uh -huh. eh, ons wel bekend. Een zangeres van de Beachpopzingers die het heel leuk zou vinden. Ook in coronatijd, toen de tijd, kunnen we niet iets gezamenlijks doen om... Eh,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 Soms solo, soms samen met het koor. Ja. En, uh, onze pianist, uh, Joop van der de wind, de Winden, ja. die, die is, ja. zal ook nog wel een solo spelen. Ja, want ik zag ook nog dat jullie een, een, een dirigent hebben, Frans Cox...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 Goedemorgen Zandvoorts. Fred Kuiters van het Zandvoorts mannenkoor. tezamen met Peter Tromp. Nou, het gesprek gaat nog wel even door hoor. Maar zometeen na half drie doen we het tweede gedeelte. En dan gaat Fred verder in op het gemeentekoor wat er gaat komen.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 Standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be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 We say I.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 Ja, we een heel druk programma Hans. We hebben een heel krijg, druk programma. u over betaald of niet? Nee. nee, nee liefde werk ik oud papier. Maar okay. daar ben ik heel goed in. Ja, dat weet <laughs> dat ik. Dat weet ik dat is weet we ook. Zijn... Maar, maar die, die, die eerste uh, uh, repetitie die jullie samen hadden met die, met die vrouwen. Dat was ook onder leiding van Frans Koks. Dat was ook onder leiding ja. van en, Frans Koks. En wat zei Frans Koks ervan? Dat, dat wordt wel wat? Of, uh... dat, die, dus, precies zoals jij het zegt. Ja. Dat zei hij. Hij zegt jongens. Dat Ik, wordt ik wel sta wat. verbaasd van de klankkleur. Echt, zoals waar? dat is. Ja. Ja, dat is goed. Maar ja, wat Fred ook aanhaalde, uh, het leuke is dat we. Uh... Ik ga de...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 Een baritonpartij voor dames. Ja, een dames. Partij, ja, ja, ja, ja, ja, en iets ja. lagere stem. dat. Ja. En, en, en uh,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 Uh, bang voor. Uh, de gemiddelde leeftijd is redelijk ver bij het mannenkoor. Er zijn jongens die er al meer dan 30 jaar ja. op zitten. En... Sommige 40 jaar uh, ja, ja, er Ja, ja. De voorzitter ja. van Gubbelin, ja. Bijvoorbeeld ja. Tom Kaspers.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 En dat is dan samen met het Agatha-koor, de beachpopzingers, het vrouwenkoor, het mannenkoor en New Wave. Zo, die drukken. Ja, ja, ja. ja, dat wordt een volle bak. Ja, ja. Voor de volle bak. En ja. dat ja. doen we dan in de Agatha, -kering. Oh, is Dat, dat, dat wat... is in de C januari in de Agata, kerk Want ja. oh, ja. dan kunnen we meer mensen kwijt. Ja, begrijp ik. Ja. Dan kunnen we meer mensen Oké, okay, ja. we even één dingetje kwijt over, ja, het, ja, het, over het, ja, het nieuwe koor.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 maken we daar dan een mooie nieuw repertoire van. Ja, dus uh, alles wat jullie eerst ingestudeerd hebben, het monnikoor, dat, uh, dat kan gaat gewoon, de pullenbak, uh, in. pullenbak yeah. in. Ja, jammer zeg. Ja. Eigenlijk wel, ja. toch? Oh, ja, nou ja, misschien dat er wat overblijft, maar dan, dan maken we de daar de dan de luken, een vierstemmige ja. versie van, samen ja. met uh, de, de beide damespartijen. Ja. Nou, als jullie maar samen ook het Zalver-Vert-Volkslied kunnen zingen, toch? Die... Ja, wel, dat lukken, dat ja, wel, ja, dat gaat lekker, Dat gaat lekker. dat gaat blijft er ook wel in, neem ik aan? Het Zalversvolgenslied? Ja. Ja. Onsterfelijk. Ja, ja, dat ja,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 Is het geen, geen Sandvoors Mannenkoor meer, maar voorlopig noemen we het Zandvoorts Gemengd Ja, Dat is de meest logische de de de naam. Sandvoors Gemengd Koor. Dus maar ja, nou ja, dat zal ook ja. door de totale groep leden bepaald worden. Vinden ja, we ja. dat een goede naam nee, of vinden we ja, ja. het dus, anders? Ja, het, dus, het, het is niet okay. zo dat wij nu dingen bepalen. Dat nee, is, nee, dat is nee, zeker niet zo. Het moet gezamenlijk helemaal nieuw starten.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 En dat was Fey Morrison en de Brown-eyed nog een lekkere plaat. Ja, een echte dance classic gaat dit worden voor de freaks. Hier is pebbles.